Aangezien veel studenten moeilijkheden ervaren met het opstellen van actiegerichte onderzoeksvragen, worden in de volgende slides 10 criteria voorgesteld om een actiegerichte onderzoeksvraag op te stellen. Deze 10 criteria werken we uit aan de hand van een concreet voorbeeld. Op basis van dit voorbeeld kunnen jullie nagaan of jullie actiegerichte onderzoeksvragen eveneens voldoen aan deze 10 criteria. De actiegerichte onderzoeksvraag die we als voorbeeld gaan gebruiken is hoe kunnen wij de samenwerking tussen leerlingen met verschillende etnische achtergronden in onze projectstageklas verhogen. Waarom is deze onderzoeksvraag actiegericht? Een onderzoeksvraag is actiegericht wanneer ze voldoet aan de tien criteria die we zo dadelijk uitgebreid zullen uitleggen. Elke actiegerichte onderzoeksvraag moet deze tien criteria bevatten. We zien hier een kolom waarin de eerste vijf criteria worden uitgelegd. Langs de linkerkant zien we welke elementen of welke criteria juist zijn en in de rechterkolom welke we als fout aanzien. Een eerste criteria is hoe of op welke manier. In onze actiegerichte onderzoeksvraag komt het vraagwoord hoe voor. Je kan ook de vraagstelling op welke manier gebruiken. Een actiegerichte onderzoeksvraag bevat altijd hoe of op welke manier. Maar een actiegerichte onderzoeksvraag bevat nooit vraagwoorden zoals waar, waarom, wie, wat of hoe lang. Een tweede criteria zijn de actiegerichte werkwoorden. In onze actiegerichte onderzoeksvraag komt een actiegericht werkwoord voor, namelijk verhogen. Dit werkwoord is actiegericht omdat het een actie of een interventie impliceert die jij zelf en dus bijvoorbeeld niet de school zal uitvoeren. Jij zal iets actief moeten doen om de samenwerking tussen de leerlingen met verschillende etnische achtergronden te verhogen. Deze samenwerking zal niet verhogen wanneer jij als leerkracht niets onderneemt. Werkwoorden zoals onderzoeken, begrijpen, toepassen, zijn. Hebben, beschrijven zijn niet actiegericht. Aan de hand van deze niet actiegerichte werkwoorden ga je niets actief doen, maar alleen een situatie beschrijven of in kaart brengen. Een derde criteria is gericht op een verandering van een situatie. Vraag je af of je met je actiegerichte onderzoeksvraag een actie kan uitvoeren. Wij willen namelijk met onze actiegerichte onderzoeksvraag een verandering teweeg brengen. De verandering die we in ons voorbeeld willen teweegbrengen is een verhoging van de samenwerking tussen de leerlingen met verschillende etnische achtergronden. Om deze verandering, het verhogen van de samenwerking, teweeg te brengen, moeten we een actie of een interventie uitvoeren. Het is dus niet de bedoeling dat je een situatie, een klas of een groep leerlingen gaat beschrijven of vergelijken. Hierdoor kan je geen verandering van een situatie teweegbrengen. Het vierde criteria, het meten van deze verandering, is eveneens belangrijk. In onze actiericht onderzoeksvraag moeten we een verandering kunnen meten. Hoe doen we dit? Via onderzoeksmethodieken. In ons voorbeeld kunnen we observeren hoe de leerlingen nu samenwerken en een korte enquête hierover laten invullen. Dit gebeurt voor de actie. Op basis van de verwerkte observatie- en enquêtegegevens stel je dan minimaal één concrete hypothese op. Bijvoorbeeld, als we tijdens groepswerk heterogene groepen op basis van etnische afkomst maken, dan zal de samenwerking tussen leerlingen met verschillende etnische achtergronden verhogen. Daarna stel je een actieplan op in ons voorbeeld groepswerk en voer je deze actie of interventie uit. Na het uitvoeren van deze actie ga je opnieuw de samenwerking tussen leerlingen observeren en dezelfde enquête afnemen. Hierdoor meet je verandering. Je vergelijkt de observatie- en enquêtegegevens voor en na de actie en je gaat dus na of jouw actie de samenwerking tussen de leerlingen heeft verhoogd. Een vijfde criteria waaraan je actiegerichte onderzoeksvraag moet voldoen, is dat één ruimere actiegerichte onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in meerdere actiegerichte onderzoeksvragen. Tracht één ruimere actiegerichte onderzoeksvraag op te splitsen in meerdere actiegerichte onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld, als ruimere onderzoeksvraag kunnen we nemen hoe kunnen we het leerrendement van de leerlingen in de projectstageklas verhogen? Dit kunnen we dan opsplitsen in meerdere actierichtige onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld 1. Hoe kunnen we de motivatie van de leerlingen in de projectstageklas verhogen? En 2. Hoe kunnen we de cognitieve kennis van de leerlingen in de projectstageklas verhogen? Zo zijn we dan aangekomen aan het zesde criteria, specifiek. In onze actierichte onderzoeksvraag, hoe kunnen wij de samenwerking tussen de leerlingen met verschillende etnische achtergronden in onze projectstageklas verhogen, staan geen onduidelijkheden. Iedereen die de vraag leest, moet de vraag op dezelfde manier begrijpen. Een foutvoorbeeld: voorbeeld, hoe kunnen wij een goede positie van leerlingen in de maatschappij bevorderen, is wel een actierichte onderzoeksvraag, maar deze is niet specifiek genoeg. Het woord een goede positie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Een goede positie in de maatschappij zal voor velen verschillend zijn. Ook staat in deze actiegerichte onderzoeksvraag onvoldoende specifiek over welke leerlingen het gaat op klas- of schoolniveau. Een zevende criteria is meetbaarheid. Onze actierichte onderzoeksvraag: hoe kunnen wij de samenwerking tussen de leerlingen met verschillende etnische achtergronden in onze projectstageklas verhogen? Bevat een begrip dat duidelijk meetbaar is, namelijk de samenwerking. Voorbeelden van begrippen die eveneens gemakkelijk meetbaar zijn, zijn motivatie, welbevinden, betrokkenheid, pestgedrag enzovoort. We kunnen dit meten via onderzoeksmethodieken zoals observeren, interviewen en of enquêten. In het foutvoorbeeld, op welke manier kunnen we het inlevingsvermogen van leerlingen verbeteren, is het begrip inlevingsvermogen moeilijk meetbaar in de praktijk. Een achtste criteria is aanvaardbaar en actiegericht. Onze actiegericht onderzoeksvraag is aanvaardbaar en actiegericht. Aanvaardbaar, omdat iedereen van de groep die betrokken is bij het onderzoek gemotiveerd is om eraan mee te werken. Maar ook actiegericht, omdat je een actie moet ondernemen om de samenwerking te verhogen. Je moet iets actief doen. Het foutvoorbeeld, wat is het verschil in samenwerking tussen allochtone en autochtone leerlingen, is niet actiegericht, maar is beschrijvend. Er staat geen actiegericht vraagwoord en geen actiegericht werkwoord in. Je kan ook geen meting doen voor en na de actie, omdat er geen actie is. Ook het tweede voorbeeld, hoe is de samenwerking tussen de leerlingen in mijn klas, is niet actiegericht. Deze onderzoeksvraag heeft wel een actiegericht vraagwoord, namelijk hoe, maar geen actiegericht werkwoord en je kan ook geen actie uitvoeren. Een negende criteria waaraan een actiegericht onderzoeksvraag moet voldoen is realiseerbaar en realistisch. In onze actiegerichte onderzoeksvraag gaan we na of er voldoende bestaande middelen zoals geld of energie aanwezig zijn om het onderzoek te realiseren. Voor deze actiegerichte onderzoeksvraag is er weinig geld nodig, maar wel voldoende energie en motivatie. Een foutvoorbeeld, hoe kunnen we de intelligentie van de leerlingen in onze projectstageklas verbeteren, is niet realiseerbaar. En een laatste, tiende criteria is tijdsgebonden. Onze actiegerichte onderzoeksvraag, hoe kunnen wij de samenwerking tussen de leerlingen met verschillende etnische achtergronden in onze projectstageklas verhogen, kan uitgevoerd worden binnen het tijdsbestek, namelijk één of twee weken. Het foutvoorbeeld, hoe kan ik de samenwerking van alle leerlingen in de projectstageklas bevorderen, kan niet uitgevoerd worden binnen het tijdsbestek van één of twee weken.